Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het onderzoek naar de moord op de sociaaldemocratische Zweedse premier Olof Palme is na 34 jaar gesloten. Het OM zei vanochtend op een persconferentie ervan uit te gaan dat de inmiddels overleden Stiek Engström de moord heeft gepleegd. Dat is de grafisch ontwerper van een verzekeringsmaatschappij die vlakbij de plek van de moord zijn kantoor had. Engström, die in 2000 zelfmoord pleegde, beweerde zelf dat hij de neergeschoten Palme had geholpen. Premier Palme werd in februari 1986 in Stockholm doodgeschoten. De luchtvervuiling in Parijs is alweer bijna terug op het niveau van de lockdown. Sinds eind mei staat het niveau op 80% van het gemiddelde... en op de ringweg rond Parijs is dat zelfs alweer 90%. In Frankrijk rolden vanaf half maart tot half mei beperkende maatregelen. Mensen mochten alleen om dwingende redenen hun huis uit. In Parijs was er daardoor veel minder verkeer op straat. Sinds half mei zijn de regels versoepeld. Bijna 1 op de 5 bedrijven heeft acute geldproblemen door de coronacrisis... en 1 op de 3 zegt het op deze manier niet langer dan 3 maanden vol te houden. Dat blijkt uit een enquête van 112 brancheorganisaties... die zijn aangesloten bij ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Het aantal bedrijven met geldproblemen was in mei wel wat lager dan in april. Toch blijven de ondernemers somber. 93% van alle sectoren denkt dat de coronacrisis ook op lange termijn negatieve gevolgen heeft. Albert Heijn heeft de afgelopen vijf weken de prijzen van diverse aanmerken verhoogd met gemiddeld 4 Bijna 1500 producten werden duurder, ruim 300 goedkoper, meldt prijsvergelijker in prijsverhoogd. Zo werden potjes van hak en pizza's van Dr. Utker tot wel 20 duurder. Albert Heijn zegt de prijzen aan te passen vanwege marktomstandigheden. Na Albert Heijn hebben koop en plus de prijzen het meest verhoogd. Jumbo voerde vrijwel net zoveel verhogingen als verlagingen door.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 Indians scattered on God's highway bleeding Ghosts crowds in the child's fragile eggshell chipmunk Blood in the streets in the town of New Haven Blood stains the roofs and the palm trees of Venice Blood in my love in the terrible summer Bloody red sun of fantastic L.A. We begonnen deze tweede uur met uh, Pissbrock. Uh, dat is een nummer wat uh, terug te vinden is op het uh, Alba Morrison Hotel. Uh, ook een van die onderdelen die we dan uh, draaiden in dat illustre radioprogramma wat we ooit hebben gehad op de zaterdagavond, kan ik me nog herinneren. Tussen 7 en 8 uh, was dat uh, ooit, midden jaren 90. Een kunstenaar is Marianne Rabel. Ik, zei de gek, met uh, uh, Maarten Viss, dat zat er bij Tris Burger. En Roland van Tetrode. Dat was een beetje een, uh, een illustre gezelschap... Uh, wat, uh, wat daar bezig uh, is uh, geweest. Maar goed, uh, dat, uh, dat zijn tijden die uh, al, uh, al lang achter ons uh, liggen. Uh, en uh, onderdeel was altijd... De band, de Doors, de Rolling Stones eh, en noem maar op. Dat, dat, dat kwam er altijd eh, vaak in voorbij. Dus dat eh, was eigenlijk eh, gewoon een hele gezellige periode, moet ik er eigenlijk bij zeggen. Maar goed, eh, we gaan weer terug naar het nu. En eh, dan kom ik uit eh, bij een nummer wat ik hier al veelvuldig heb eh, gedraaid. Wellicht dat het ooit nog een hit eh, gaat worden. En dat, uh, ja, dat had ik eh, eigenlijk min of meer gedraaid. In de tijdsgeest van het nu. De Monsters, nu bezongen door de Utrechtse Joe Marches. Het nummer is al uh, lange tijd uit hoor. Het is uh, alweer van 2019 zelfs uh, geweest. Uh, maar goed, uh, misschien zelfs 18. Uh, zo snel uh, gaat het allemaal in uh, muziekland. En zeker in die muzikale onderstroom waar ik dan actief uh, ben. Maar goed, uh, dit uh, was een, een nummer uh, geschreven door Johanneke Kranendonk. Dat heeft ze toen uh, gedaan omdat ze uh, angstbeelden destijds uh, had... over hoe de wereld er eigenlijk uh, uitziet met allemaal uh, gekke leiders in uh, de wereld. Dat was eigenlijk uh, het uh, verhaal achter uh, dit nummer. En uh, toen heeft ze dat uh, uiting uh, gegeven in dit, uh, dit nummer. Uh, en uh, metaforisch uh, gesproken uh, kunnen we dan ook nog wel uh, spreken over een C-periode. Want daar uh, kunnen die monsters ook nog wel een beetje op uh, duiken. Uh, terug naar eerder deze week. Want ik had een uh, gesprek uh, gevoerd met uh, Theresa Mok, Mok. Van uh, de huurdersplatform Zandvoort. En dat ging over de overname. Uh, van het uh, woningenbestand door pre-wonen uh, van de Kei. Uh, de Kei uh, is nu nog degene die uh, de woningen uh, eigenlijk in het uh, bezit heeft. Als het gaat om sociale huurwoningen. Maar de bedoeling is dat uh, prewonen dat gaat overnemen. Dat uh, is dan het voornemen. En daar ging dat uh, gesprek uh, over van afgelopen maandag. En dat uh, herhaal ik maar even. Goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. Ja, uh, Goedemorgen, luisteraars. Ja, want uh, jij maakt deel uit hè, van het uh, bestuur, toch? Ja, ik heb hem opgericht acht jaar geleden... samen met Jerry Kramer ja. en Carl Simons. Mm -hmm. En uh, ik, um, ja, ik maak deel uit van het bestuur. Ja. We zijn een kleine vaste groep. Ja. En die draaien al in acht, acht jaar in dezelfde formatie bijna. Bijna wel. Um, bijna wel. Ja. Uh, maar er zijn belangrijke zaken op komst. Uh, want... We lezen, eh, onder meer hier eh, bij, de, bij ZFM Zandvoort... dat eh, er een overname misschien op komst is... en dat de KEI er eh, ruimte moet gaan maken voor een andere eh, woningstichting. Woningcorporatie, nou, woningbedrijf of wat dan ook. Ja, nou, dat wil de KEI zelf. KEI ja. wil eigenlijk van zijn bezit af. In Zandvoort, na tien jaar... Uh -huh. wij vinden dat de afstand uh, te groot is... maar volgens mij is de afstand hetzelfde gebleven <laughs> in die tien jaar... Uh -huh. Dus vond het een, uh, in mijn optiek, en daar praat ik persoonlijk... ...denk ik er is nog weinig te halen en dus alleen maar te brengen. Mm. En dat is natuurlijk niet leuk voor de kei. Dus die hebben hem te koop aangeboden. En uh, daarop uh, zijn er... Uh, uh, eigenlijk is alleen de pre pre-woner overgeleven. Mm -hmm. En uh, die uh, is, is nu gekomen met een bord. Mm -hmm. En uh, wij hebben een grote vergadering gehad samen met uh, directeur van de KEI, uh, Deloitte, dat is het accountantskantoor wat ons begeleidt. Mm -hmm. Want wij zijn natuurlijk vrijwilligers van het huurdersplatform mm -hmm. en als je betrokken wordt en een vetorecht krijgt aangeboden voor een overname, dan is dat wel even andere koek. Ja, ja dat geloof ik graag. En, en dus daar zijn we heel eerlijk in, het is niet ons dagelijks werk. Mm -hmm. Maar de begeleiding is perfect geweest en um, dat is tot aan de dag van vandaag nog steeds. Dan heb jij en... het over de accountantskantoor en over de huurdersplatform, hè? Ja, accountantskantoor is Deloitte, dat is ingehuurd door de KEI. Mm -hmm. En die begeleiden dat proces dan helemaal. Ja, um, ja nou is het uh, zo dat, uh, dat jullie uh, ook een advies hebben uitdoen uh, laten gaan naar uh, de huurders van, ja. uh, van woningen van de KEI? Ja. Over pre-wonen. Nou, we hebben kennis gemaakt met pre-wonen. We kregen eerst informatie mm -hmm. van wat ze wilden doen. En uh, dat hebben we goed doorgenomen. Ook uh, in samenwerking met uh, Gert-Jan Bluis van de gemeente natuurlijk. Mm -hmm. Onze wethouder. Want het is wel zaak dat we met z'n tweeën als twee groepen voor ons dorp uh, met ons neus dezelfde richting in staan. Nou, dat klopte ook wel. We hadden ook ongeveer wel dezelfde vragen. En die hebben we ook gesteld aan uh, prewonen. Zij gaven bijvoorbeeld aan dat zij, als ze kwamen in Zandvoort, uh, uh, dat zij de kwaliteit van uh, uh, de kei, het onderhoud, minimaal aanhielden. En dat vond nogal een dingetje, want ik denk, nou, daar moet je niet blij van worden. <lacht> Nee. nee, want dat, we weten allemaal hoe de situatie is van de woningen. En als dat dan voortgezet wordt, ja, dan kan je net zo goed blijven zitten natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar dat hebben we wel gevraagd. Uh, um, dat het ons uh, ongerust maakte en dat we daar niet blij van werden. Mm -hmm. Zij hebben gezegd, nee het is zo. Dat we kunnen natuurlijk niet zeggen, we gaan binnen een week alles uh, even opknappen... wat de kei uh, achtergelaten heeft. Dat gaat niet. Mm -hmm. Dus we moeten gaan inventariseren... Uh, dat heeft door het coronavirus heeft het nog wat uh, problemen opgeleverd... doordat je niet in panden kan kijken. Mm -hmm. um, nou ja, dat gebeurt dan nu uh, uh, zachtjes wel uiteraard. Ze mm -hmm. hebben wel in grote lijnen het bezit bekeken. En ze hebben ons absoluut afgesproken met ons... dat het uh, minimale voortzetten van de kei een start is. En dat dat zo snel als mogelijk natuurlijk... Uh, wordt opgeschaald. Ja, uh, zijn, ja het, het, ik moet heel voorzichtig zijn, maar zijn eigenlijk mensen van Prewoner ook al wezen kijken hier in Zandvoort? Ja, dat zei ik net, ze hm. hebben inspecties uh, gedaan aan de gebouwen hm. en um, ze zullen ook ongetwijfeld gesprekken hebben gevoerd met bewoners, denk ik. Hm. Maar het uh, binnenkijken bij een woning, dat was in deze afgelopen maand, vooral in het begin, was dat natuurlijk niet te doen, dat, door dat coronavirus. Ja. Um, wij hebben toegelicht in de vergadering wat de staat van de woningen is. Mm -hmm. um, nou ja, goed, dan gaan ze... Kijk, zij zijn bereid om te kopen, dus je gaat niet een rotte auto kopen... en er voor de rest niets aan doen. Nee, dat nee. vind je natuurlijk niet handig. Nee. Dus ik neem aan dat ze daarin wel uh, animo hebben... om de boel even lekker uh, te gaan... Uh, op te schalen naar beter. Begin dit jaar dacht ik: Lijkt me wel eens leuk om me af te tellen na een, een of ander groot sportevenement bij ons in de achtertuin. En toen kwam ineens dat uh, zij uh, voorbij vlaggen. Uh, en toen ging het hele feest niet door. Want het had eigenlijk uh, alles uh, te maken met het jaar 1985. Waar ik een uh, hele muzikale verhandeling elke dag uh, had bijgehouden op de sociale media. En dat evenement ja, dat, uh, dat had uh, eigenlijk uh, alles uh, te maken met, uh, met iets uh, wat, uh, wat in die achtertuin uh, zat. En dat had uh, met te maken met dit... Dat hele feest het ging gewoon niet door. Ja, dat is een typisch geval van een nachtkaars die op een gegeven moment helemaal uit is. gegaan. Maar goed? dat had daar mee te maken. Goed, dat was Viggold Sharky met You Little Thief uit 1985, het laatste jaar dat een Formule 1 wedstrijd hier was gehouden. We waren bezig met... Die mensen worden helemaal afgeleid door jouw rare manier van doen. We waren bezig met een interview met Theresa Mok over de ja, de voornemen van prewonen om het uh, sociale huurwoningenbestand over te nemen van de kei. En uh, daarin uh, werd het uh, proces uh, aan de orde gesteld, eigenlijk uh, door, door Theresa Mok. Als het uh, gaat over uh, ja, wat het huurdersplatform dan doet. Want die worden daarin begeleid. En uh, er was natuurlijk ook uh, eventjes een kijkje uh, genomen door mensen van pre -wonen. En ook dat is uh, even ter sprake geweest in het eerste gedeelte van het uh, gesprek. Uh, dan gaan we verder met natuurlijk het tweede deel. Uh. Wat, wat maken ze eigenlijk voor een indruk uh, op, op eigenlijk het totale plaatje op jullie? Uh, ze luisterden. Ja. Uh, ze gaven ook goede antwoorden. Die staan ook op schrift. Ja. Hmm. Uh, we hebben ze ook geattendeerd op de prestatieafspraken... ...dat er vooralsnog niet verkocht kan worden. Hey, moet worden. Daar hebben ze natuurlijk rekening mee te houden. Want als zij overnemen, dan nemen ze ook de prestatieafspraken over. Mm -hmm. uh, dus dat is heel belangrijk, dat er uh, sociale woningbouw uh, gepleegd wordt... ...en wel zo snel mogelijk. Mm -hmm. uh, daarover gaan ze ook in gesprek met de gemeente... Um, nou ja, die heeft natuurlijk een aantal uh, uh, plekken waar ook sociale woningbouw gemixt wordt. Hè? De 30-40-30 regeling mm -hmm. is dat. Um, dus die gesprekken die gaan allemaal nog komen of die hebben al plaatsgevonden. Wij hebben in ieder geval onze voorzet gegeven en gekeken hoe ze daarop gereageerd hebben. En dat was heel positief. Hmm. Uh, dan kan ik me voorstellen, uh, hoe reageren de huurders hierop? Want uh, ja, jullie zijn een huurdersplatform voor Zandvoort als het gaat om de sociale woningen. Uh, hoe hebben die uh, gereageerd? Uh, nou, we zijn ook voor de vrije sector. Hmm. dus voor het hele bezit, voor ja, alle oh, ja, ja. van de Kei. Ja, ja. En dat hopen we ook voor te zetten uiteraard. Maar uh, we hebben daardoor een brief uh, ingesloten bij de brief die door de Kei verstuurd is... Hmm met daarin een antwoordstrook, uh, dat de mensen die graag de kei wilden houden op Zandvoort, mm. daarin uh, uh, dat konden mededelen. Het is namelijk zo, als iemand per se iets niet wil, dan gaat hij wel opstaan. Mm. En voor de rest, als je iets wel wil, dan, laat je, dan zit je gewoon achter je scherm en dan laat je het lopen. Dat is ervaring. He, je weet allemaal hoe het gaat. Dat is niet alleen in Zandvoort, het is overal. Mm mopperen doe je achter je scherm... maar als je op moet staan... dan wordt het een andere kwestie. Ja, ja. Dus om het een beetje makkelijker te maken... en daardoor is dit interview ook belangrijk. Ja. En ik zal nog even op Facebook... een stukje schrijven deze week... Ja. waarin de mensen globaal kunnen schrijven... Ja. Uh, wat ze eigenlijk willen. Maar ik moet zeggen... er is weinig reactie... Op dat de kei moet blijven. Ja, dat geloof ik graag. Uh, want ik ben zelf namelijk ook huurder van de. <laughs> <laughs> ja, dat is iets wat uh, voor ingenomenheid. Um, ja. Het lijkt me duidelijk. Uh, ik dank je voor de uitleg. Gezien de tijd uh, moet ik het eventjes hierbij laten. Dank je. Nou, dank jij, dank jou voor de tijd. En ik hoop dat de luisteraars, mochten ze echt per se willen hmm. dat de kei blijft. Uh, geef de antwoordstrookjes, vul ze in en geef ze af uh, op de desbetreffende adressen. Ja. Dus okay. dan krijgen wij een beter inzicht. Want het is belangrijk wat de huurder vindt. Niet wat wij vinden, maar, de maar wij gaan af. Wat de huurder, ja, wij zijn vertegenwoordigers van de huurder. Ja. Dus dat willen we graag weten. Goed, uh, oh. en, en dat is natuurlijk uh, terug te vinden ook uh, op een website, uh, huurdersplatform Zandvoort, denk ik. Ja, Ja, ja www.huurdersplatform.hpzandvoort.com uh, Nl. Okay. En anders via de Facebook site van de Kei is in my Don't judge me if I lose my sanity me me. I try to run but there's no escaping it So I spoke on the balcony Until my cigarettes fill what's empty Inside of me, inside of me I don't know Die Moore is uh, in Zandwoord, uh, wat, wat dat gaat over uh, de ambassadrice voor de, bijvoorbeeld de uh, Pride to the Beach. Uh, dat uh, laat min of meer in de muziek uh, doorschemeren uh, Verena Woord. Want dat lijkt mij wel duidelijk. Nobody Else, dat, uh, dat is een nummer uit uh, 2018 geweest. En zij komt oorspronkelijk... Uit Rotterdam. En ze heeft ook uh, zelfs als, uh, net als ik een pop-unie Rotterdam uh, verleden. Want uh, daar heeft ze ook uh, voor geschreven. Uh, maar uh, hele expliciete teksten uh, die verwijzen naar uh, hoe zij in het leven staat uh, deze vereniging wordt. We gaan uh, praten weer met Mick Boskamp. Want het is net half twaalf uh, geweest. Goedemorgen Mick. Goedemorgen Jaap. Ja. Want uh, er zijn een aantal dingen in, uh, in de wereld aan, uh, aan de gang. Ik hoorde net in het nieuws. Uh, dat uh, de Zweedse uh, overheid uh, en eigenlijk uh, de Zweedse justitie het uh, dossier van Olaf Palme, Palme heeft uh, gesloten. Na 34 jaar onderzoek. Ja. Hoe oud was jij in 86? Uh, toen was ik uh, 19, moest ik 20 worden. Dus ik uh, weet er behoorlijk wel wat. Uh, ben je hebt het wel meegenomen? Heb ja, wel? behoorlijk wat meegenomen. Want uh, ja, dat was, uh, de, de wereld stond een beetje op zijn achterste grondvesten van, uh, van uh, ja, er is uh, gewoon een premier eigenlijk uh, in Zweden om, uh, omgelegd. Zo kwam dat bij mij binnen. En uh, ja, daar sprak uh, toch uh, de halve wereld wel een beetje met, met de nodige verontwaardiging over. Uh, kan ik me nog herinneren? Dat ja, ik wil zeggen natuurlijk... Ik ja. bedoel, ze zeggen wel eens dat Zweden toen zijn onschuld uh, verloren is... Ja. Uh, toen, uh, toen Olaf Palme werd, werd, uh, werd doodgeschoten. Mm. In de rug. Heel last natuurlijk ook weer. Ja. Uh, ja, dit, ze zijn 34 jaar bezig geweest om het op te lossen... maar uh, ik dacht, nou, er komt een enorme ontknoping. Maar het blijkt toch dat de man die, die ooit uh, ja, die aangemerkt werd... Als de moordenaar, en die is in 2000 overleden. Mm. Stik Engström. Mm. En die, die, die werd de Scandiaman genoemd. Omdat hij uh, bij Scandia werkte. Een verzekeringsmaatschappij. Mm. En die is, uh, was wel gehoord als getuige, maar nooit als verdachte aangemerkt. En uh, er werd toch ook wel gesuggereerd... dat hij misschien gedaan had kunnen hebben. Hmm. En die wordt nu als de moordenaar uh, bestempeld. Hmm. Nou, dan wordt die zaak natuurlijk afgesloten... dat die man die leeft niet meer. Ja. Maar weet je wat zo opvallend is? En dat is, dat is, dat is heel bizar. Ja. Dat Palmen... Uh, dat, uh, uh, Palme, ja. dat er in de loop der jaren... meer dan 130 mensen... de verantwoordelijkheid voor de moord hebben opgeëist. Ja. En dat is bizar, toch? Dat, is, dat, dat, dat, dat moet toch vreselijk zijn ook voor de familie? Dat er zoveel mensen waarschijnlijk zo... Uh, trots waren op het feit dat ze hem niet vermoord hadden... maar wel deden alsof ze het gedaan ja, hebben... Ja. dat 130 mensen de revue zijn gepasseerd. Ja, dat, Die ze zelf hebben aangegeven als moordenaar. Ja. Bizar. Dat, dat, dat is sowieso uh, bizar uh, in, da in dat opzicht. Maar er is natuurlijk nog veel meer. Want uh, er is uh, in Nederland, uh, naar aanleiding van dat, uh, ja, dat hele demo de demonstratie... Uh, gebeuren uh, op de Dam... Eh, valt de halve wereld over de, de burgemeester van Amsterdam heen, heb ik het idee. Ja, er zijn gelukkig ook mensen die, uh, die, uh, die, ten, uh, die achter de burgemeester staan. Hoor. Dus niet iedereen. Mm -hmm. Maar uh, kijk, weet je wat het is? De Telegraaf is een beetje het grootste krant van Nederland. Mm -hmm. En uh, die voeren echt een hetze tegen Halsema. Dat is gewoon echt niet normaal. Bij elk stuk dat ze schrijven... Uh, wordt die vrouw uh, gefileerd? Ja. En dat is echt heel opvallend. Dus daar wil ik het niet langer over hebben. Ja. Maar er zijn uh, de burgemeesters van Nederland. Het, uh, zeg maar, misschien is er wel een burgemeestersvereniging. Maar dat weet ik niet. Maar ze hebben zich, uh, ze hebben zich uh, uh, gegroepeerd om uh, uh, uh, een brief te schrijven. naar de regering. dat ze het uh, echt nat dan vinden. Ja. dat in de Tweede Kamer zo. Uh, uh, uh, uh, uh, ja, dat het haalt maar echt. Uh, uh, de maat wordt uh, gemeten, weet je. Ja, ja. En, en dat doe je niet, omdat namelijk deze hele zaak nog voor moet komen. in, in, de, in de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam. Ja. En het, de Tweede Kamerleden, die, die gingen dan helemaal los op Halsema. Ja. Nou ja, dat doe je natuurlijk niet, weet je. Er gebeurt meer raars, vind ik, op dit moment. Ja, uh, nog even daarover uh, pratend. Want uh, dan denk ik van. er was op een gegeven moment ook een tweet van uh, mevrouw Annabel Nanninga... van uh, het Forum voor Democratie en raadslid uh, van, uh, van de gemeenteraad. Amsterdam En die, die, die, ja, die eiste eigenlijk ook al het hoofd van, uh, van Halsema. Ja. Maar dan dacht ik bij mezelf, ja. En ik uh, zag ook ergens voorbij komen... Uh, dat, uh, dat ze het uh, bij uh, hetzelfde uh, forum het ook niet zo nauw nemen met die regels van anderhalve meter afstand. En ik zie Baudet ook een handje schudden. Dus dan denk ik, ja, boter op je hoofd. Ja, maar dit is allemaal, kijk, die Nannega ook. Dat is allemaal, dat is niet omdat... Uh, uh, uh, ...het incident zo heftig is... Hm. ...maar die mensen die proberen daar gewoon... ...politiek gewin uit te halen, ja. ja, ja. Die, die, die zien nu een kans om... Uh, een, klein, ...een klein kans, want volgens hm. mij... Uh, uh, is, er, ...is er geen kans om... ...om weg te krijgen... ...op basis van wat er gebeurd is. Althans, dat voorspel ik. Hm. Maar het uh, uh, is gewoon puur politiek gewin. Ja. En dat vind ik, dat vind ik dus ook weer zo hè. Nou, wat... Kijk, ik had gehoopt, hm? dat, dat ga ik weer, hm? ik had gehoopt dat de Tweede Kamerleden iets scherper waren geweest uh, naar de regering toe op basis van de coronamaatregel. En dus ja. daar stop ik in. Ja, maar, dat is goed. Maar ik bedoel, het, het was, er werd gezegd van de rechtse kant eigenlijk... van het is een grote middelvinger richting zorg. Maar dan denk ik, ja, kijk als ik dan ook dat verhaal van het Forum ernaast zet... met een voorman die gewoon lekker een handje staat te schudden... Hè, dat wordt gezegd. En ik hoor, hoor hem ook zeggen van die anderhalve meter geldt niet voor mij... dan denk ik, ja, wat is dat dan? Is dat toch ook een middelvinger in de richting ja. van de zorg? Ja. Dus dan denk ik, ja... Nee, dat is voor slagen uh, niet oké. Okay, dus is... nee, nee, precies. Wat je niet zegt, dat gaat toch niet van mijn tijd af. Nee, ga door, nee, want. Ga door. Uh, uh, <laughs> <ga> door. <laughs> Volgende nou ja, onderdeel. Ja. Ik heb ook even mijn hart gelucht. <laughs> dus... Dat vind ik ook wel grappig, hoor. Dat doe je ook goed. Ja, ja, ja. Je, je ook goed. Ja. Ik hou ervan, want ik ben, ik ben precies hetzelfde als jij wat dat betreft. Ja. Nou ja, kijk, in Amerika. Uh, uh, er gebeurt natuurlijk heel veel. Uh, uh, uh, uh, uh, met name met, met, met uh, uh, uh, George Floyd, hè? Ja, George Floyd. En, en dat, dat is natuurlijk wel heftig wat er gebeurt. En, en ook heel terecht ook. Hè? Mm -hmm. en, maar nu zie je ook dat bepaalde mensen... Die, ja, die, die vallen om. En niet, niet van de, van de, van de COVID-19. Mm -hmm. Maar gewoon, ja... Die, die, dat blijkt dat ze gewoon echt gewoon pure racisten zijn. Er mm is -hmm. dus bijvoorbeeld een topman van een fitnessbedrijf... een CrossFit. En die, uh, die heeft... Uh, die is, uh, ja, die is in opspraak geraakt. Want wat heeft hij gezegd? He, was iets over, het ging over uh, uh, reactie op een bericht op Twitter van een onderzoekscentrum. Dat gevaar van racisme voor de volksgezondheid onder de aandacht bracht. Weet je? En, en wat, wat, uh, wat schreef hij, die Crossfit topman? Uh, Floyd 19. Nou, dat is, dat is een woordspeling die natuurlijk niet oké okay is. Hè? Huh? Het is COVID-19, maar Floyd 19. Omdat het ging over. Over het gevaar van, de, van racisme voor de volksgezondheid. Nou, dat vind ik dan. <laughs> dat doe je toch niet? Ik bedoel, daar koppelde eigenlijk de ziekte COVID-19 aan George Floyd. En ja. hij uh, heeft excuses aangeboden, maar toch niet genoeg. Dus die is, die is, uh, die is, uh, die is verdwenen van het, van het strijdtoneel. Hmm. En er is ook nog een, een, een, een, een, een, een baas van een Amerikaans magazine, een heel populair food magazine, een hmm. bon apathie. En die uh, schijnt dus echt gewoon, uh, uh, uh, ja, uh, met twee maten te hebben gemeten. En dan de maat uh, zwart en de maat uh, uh, uh, wit. Hmm. Want uh, die heeft een aantal mensen, aantal personeelsleden die, uh, die uh, Afro-Amerikaanse personeelsleden, echt onheusbejegend. Hmm. En hij heeft ook nog een foto geplaatst waarin hij als black man, uh, blackface was opgemaakt. Ja, kijk, en dan is het klaar natuurlijk. Hè? Ja. En wat hij zegt, dat vind ik wel mooi. Nou ja, mooi, dat is hmm. wat hij kon doen is dat hij, uh, uh, uh, zegt, hij gezegd, ik vertrek als hoofdredacteur... om na te denken over het werk dat ik als mens nog moet verrichten. Ja. Mijn medewerkers en lezers verdienen beter. Nou, dan ga je wel met die billen bloot als je dat uh, zegt. Dat, dat lijkt me wel. Uh, maar uh, we hebben het toch over het uh, grote land daar. En daar staat, uh, nou ja, dit, dit is dan een uitvloeisel van iemand... die daar natuurlijk uh, de lakens uitdeelt in Amerika. Ene Trump. Want, uh, ja, die, die, die was ook lekker bezig, heb ik het idee. Ja, maar weet je, kijk, de, uh, ik, ik had me ook voorgenomen... ...niet alleen om minder over, over, over uh, corona te vertellen... Ja. ...maar ook minder over Trump, want bedoel, dan kan je elke dag wel bezig blijven. Dan kan je een soort Trump-column beginnen. <laughs> maar wat hij nu weer gedaan heeft, dat is echt ongelofelijk. Ik ja. denk dat je het filmpje gezien hebt uit Buffalo... Ja. ...van een man die... Uh, een batterij, Ik heb het gezien, uh, ja. Een oudere man, ja. die gewoon een touw kreeg... ...en uh, achterover met zijn hoofd op het, op het trottoir uh, stuiterde... En, ...en een plas met bloed lag... ...en toch al gewond is opgenomen... Uh, in, het, ...in het ziekenhuis. Mm -hmm. Echt schandelijk. En wat zegt hij nou? Dat is echt ongelooflijk. Hij zegt nou, Trump heeft een, een tweet gestuurd... ...waarin hij vertelt dat die man... Die, uh, die, zich, uh, ...die viel... ...dat hij zich eigenlijk een beetje overdreven liet vallen... En dat het misschien wel een Antifa-provocateur zou kunnen zijn. Nou, wat? Een wat? Een provocateur. Dus zeg maar je ja. hebt iemand die voor Antifa... Uh, uh, uh, uh, uh, je kent Antifa. Je ja, dat, een dat, is, dat is dat uh, antifascisme platform, uh, ja. geloof ik. Ja, maar, maar dat is... Weet je wat het is, uh, ja. ja, Dat wordt dan gezegd als een beweging. Hmm. Dat is helemaal geen beweging. Iedereen die antifascistisch is, is hmm. Antifa. Ja. Dus er wordt gezegd van... Ja, dat is een terroristische organisatie. Dat is, dat is Het is helemaal geen organisatie. Wat antifa, is het dan? Antifa, antifa, je ja, antifascistisch. Ja, Waar? ja. Dus, dus, en maar... Moet je voorstellen hoe dat voor de familieleden... ...voor die man is, als de president van Amerika. Je krijgt een duw. Het is duidelijk te zien. Hm? Die man klittert achterover... ...met een ongelooflijke smak. Ja. Die, ligt, die ligt binnen een paar seconden in een plasma bloed. Hm? En dan lees je dus... ...dat de, de president van Amerika... ...je verdenkt van het feit dat je dat het opzet gedaan hebt, of dat je antifa-provocateur bent. Ja, dat vind ik echt echt. Daar kan ik toch niet bij met mijn pet. Dat hm. is in wel mijn een pet vandaan. Daar kan ik gewoon niet bij met mijn pet, uh, hm. Ja, Ja, ja ik, ik, het, het, het, ik heb de beelden gezien. Het is heftig. Uh, politie uh, duwt die man uh, gewoon uh, omver. Uh, hij was al bezig om uh, eigenlijk al wat uh, plaats te maken. Er was een een of ander onbehouden politieagent uh, die dat uh, dan uh, gewoon, boem, en uh, maar, dan lacht de man. Zie jij, maar zie jij daar opzet in, nee toch? Nee, uh, ik, weet, ik weet dat ook niet. Maar goed, uh, ik, uh, ik laat dat toch even over aan uh, de Amerikanen daar, uh, wat, wat het gaat. Dus. Uh, dat het toch wel. Maar uh, dat uh, Trump uh, uh, zoiets doet, dat uh, gaat er bij mij ook weer uh, niet in. Maar goed. Ja, en, en natuurlijk, ja, dan krijg je natuurlijk alle, alle reacties. Hm. En uh, zeg maar, de, de, de gouverneur van New York, die Andrew Cuomo, wat ik trouwens een fantastische vind. vindt. Ja die zegt, nou, dit is echt, echt shocking. Ja. En ik vindt ook echt dat de Amerikaanse president... excuses moet aanbieden. Ja. Voor deze walgelijke tweet, zegt hij. Ja. Nou, dat, dat is het nieuws van vandaag ja. Goed, dat, uh, dat uh, is mooi. Dan gaan we morgen weer verder uh, praten, Mick. Morgen gaan we weer verder praten. Lijkt mij een goed, uh, lijkt mij een goed idee. Wordt ja, best een mooie weerstand voor te komen? Dat zal het uh, zeker wel worden, denk ik. Uh, de temperaturen gaan weer oplopen, dus... Uh... Heerlijk. Heerlijk. Dus uh, ik weet niet of je naar het strand gaat, maar... Uh, nou, een strandwandeling vind ik wel dat over we toch zo'n samen strandwandeling uh, Dat weet ik niet. Ik weet niet of ik, <laughs> of ik dat dan nog 1, 2, 3 uh, ga doen. Ik heb ook nog uh, allerlei andere dingen nog die ik uh, ja? graag nog even zou willen doen. <laughs> Oké, <Okay>, nou, <laughs> ja. nou dan, dan niet, ja. Nee, dus ik, uh, ik, uh, ik spreek je morgen. Is goed, man. Oh. Oké, okay. uh, dat was uh, Mick. Uh, weer even terug naar het Nederlandstalige werk... Uh, uit uh, de onderstroom van Nederland. En dat is Willemijn de Boer met Doorgaan. Is er nog een feestje? Is er nog bier? Dan ben ik erbij. Trek schone kleren aan. Ik zie jullie daar... Wacht niet op mij Kan er nog gedanst worden Gezoomd worden Zullen we dronken worden En de hele nacht doorgaan Tot we niet meer kunnen doorgaan Ik wil hier nu Ik wil nu alles ik wil iedereen, ik wil jou Kom hier, kus me, kus me Blijf hier, nog even doorgaan Ga niet weg, we gaan pas weg Als we de laatste zijn Ben je moe, dan nemen we tequila Wil je naar huis? Bestel ik er twee Nog even drinken Nog even dansen Nog even blijven Nog even blijven Hier met mij Jij hier en alles En alles staat stil En iedereen beweegt Dit is de leukste nu Dit is de beste van de avond Dit kunnen we niet missen Ik wil hier nu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 de rook draait rondjes door de zaal Draait rondjes door de zaal Rondjes door de zaal We draaien rondjes door de zaal Ik wil hier nu Ik wil nu alles Ik wil iedereen Ik wil jou Kom hier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 Out of worn out razors Looking shaken, you can't find this plight Got you scared of ghosts in the dead of night While you're making up stories, trying to make it okay He'll be bringing them in to let them out and play In the broad daylight Day daylight Leaving me alone In the broad daylight Daylight In the broad day. Day. Please don't leave me alone, leave me alone in the broad daylight You got your money, you got your night, just leave me alone up in the...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 Zelfs uh, filmmuziek uh, geweest. Uh, dit van Gabriel Rios. Broad Daylight. is uh, destijds uh, gemaakt eigenlijk, uh, bij uh, de film 0605. Geregisseerd door Theo van Gogh. En uh, het script was van Thomas Ross. Ook uh, gewoon uh, de schrijver van het uh, boek. En dat uh, ging over de moord op Pim Fortuyn. <coughs> in 2002. En daar uh, zat uh, dit uh, muziekje bij. Daarvoor hoorde je Willemijn de Boer met uh, het uh, nummer... Doorgaan. We hebben nog uh, wat, uh, wat tijd over, dus uh, we gaan uh, vooral ook, uh, verder met uh, een dame die zich ook nogal uh, erg heeft uh, uitgelaten over uh, de zaken in de wereld. En dat is Lady Gaga met Pokerface. Can't read my En na een volging van wat uh, Mick Boskamp in het uh, nieuws uh, item wat hij zelf uh, bespreekt. Uh, ja, ook uh, Lady Gaga heeft zich in dat hele verhaal uh, gemengd, in die discussie. Uh, niet zo lang uh, geleden, ik denk uh, dikke anderhalve week terug. Toen heeft ze al keren hard uitgehaald uh, in de richting uh, van de Amerikaanse president. En hem gewoon uitgemaakt uh, ja, uit, uh, voordat hij echt een racist is. Dat heeft ze gedaan op een. Uh, op haar eigen Instagram-account. En uh, het, uh, het meest recente is uh, van een paar dagen geleden... Uh, dat ze dus ook al uh, op, het, uh, op haar eigen Instagram uh, uithaalt... naar het rechtssysteem in Amerika. Want uh, dat uh, is uh, door uh, de voortdurende antiracisme-demonstraties... Ook niet echt uh, uh, dennerend. Tenminste, dat zegt uh, Lady Gaga. Want ze zegt... Uh, ik hoop dat alle agenten die mee hebben gedaan... of meedoen aan racistische activiteiten... te maken krijgen met de hoogste vorm van rechtsorde. Ook al weten we dat de rechtsorde in dit land... gebaseerd is op racisme en van zichzelf corrupt is. Dat zijn toch al bouten uitspraken van, uh, van deze Lady Gaga. Uh, je hebt er net uh, kunnen horen met uh, Pokerface. Uh, misschien toch ook wel een beetje... Uh, metaforisch, omdat iedereen daar met een uitgestreken kop uh, op die uh, beeldbuis van Amerika aan het, uh, aan het woord is. En daar uh, stoort uh, Lady Gaga zich aan. En dan met name de hypocrisie. Uh, wat, uh, wat dat betreft. D dat is eigenlijk wel de ondertoon die, uh, die zij uit uh, op dat uh, dat gebied. Dus actueel is Lady Gaga ook uh, als het gaat om, uh, om dit soort dingen. En uh, ze heeft ook zelfs haar album uitgesteld vanwege de dood van George Floyd. Uh, daar heeft ze op een gegeven moment ook uh, even gezegd... Van, dat doe ik uh, voorlopig even maar niet... Um, dan zijn we ook een beetje uh, weer uh, bijna aan het einde gekomen van de, deze woensdag 10 juni. Dat, uh, die zitten wat dat betreft uh, voor dit uh, programma erop. Straks tussen 1 en 3 is er weer een uh, ZFM lunchroom. En dat wordt uh, gedaan door Hans Wassenaar, als ik uh, goed geïnformeerd ben. Die dat uh, dus dat, uh, gaat doen. En morgen is het uh, de beurt aan Jelmer, uh, die dan tussen 1 en 3... Uh, het uh, verhaal van, uh, van dat uh, programma gaat doen. Dus ik ben niet de enige vandaag in dit pand. En uh, donderdag sowieso niet. Want dan, uh, dan is het uh, ook nog uh, tussen 8 en 10. Uh, nog een programma wat, uh, wat ik zelf uh, doe. Wat gaat over de muzikale onderstroom van Nederland in het programma Alternative VM. Maar goed, dat is uh, voor latere zorg. Uh, toegekomen aan uh, natuurlijk de dagelijkse afsluiter. Want uh, ja, we hebben er natuurlijk nog eentje te gaan in het verhaal van... het kan eigenlijk alleen maar beter gaan in de wereld. Toch... optimisten moeten wij zijn eigenlijk. En daar is ook... een nummer over gemaakt... in het verleden door Howard Jones. Ik heb hem zelf maar geprovoceerd tot afsluiter in de tijd... dat we alleen maar dit programma mochten doen tussen 10 en 12. Things can only get better. Ik zeg tot morgen. Dag. draw through the wall Future dreams we have to realize A thousand skeptic hands won't keep us from the things we plan Unless we're clinging to the things we pride